4 uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomasen. Bij het instorten van een deel van het stadion van FC Twente is een dode gevallen. Dat heeft burgemeester Den Oudste van Enschede bekendgemaakt op een persconferentie. Rond het middaguur kwam een deel van het dak van het stadion naar beneden. De grosvesten wordt op dit moment verbouwd. Burgemeester Den Oudste zei eerder vanmiddag dat er 13 gewonden waren... van wie er 10 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Bij het stadion zijn hulpverleners nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers. Verslaggever Menno Rij-Bremeijer staat bij het stadhuis van Enschede. Menno, is er al meer bekend over het precieze aantal gewonden? Nee, er is nog steeds uh, niets meer over bekend. Er zou om half vijf, dus over goed half uur, een persconferentie zijn. Zoals er uh, om half drie ook een persconferentie. Half vijf zou de volgende zijn. We horen net dat het uh, half zeven is, uh, is geworden. Dat geeft aan dat er ook wel het nodige nog uitgezocht moet worden. Dat nog uh, weinig zeker is. Dat is ook wat de burgemeester steeds aangaf. We weten niet wat er onder dat puin ligt. Ze zijn er nog bezig met honden, met camera's, met infraroodcamera's. Uh, dus ze zijn er nog zeker niet, niet klaar. Nee, half zeven dus de volgende update... Van van de burgemeester en uh, ja mogelijk zit daar ook jan van hals weer bij weet je dat dat zou heel goed kunnen. Uh, natuurlijk betrokken bij, uh, bij FC Twente als, uh, als directeur. Was om half drie ook bij de persconferentie. Gaf aan verslagen te zijn ook namens de club uh, natuurlijk. Ging ook bij de regionale radio in op geruchten die er zijn. Zoals dat er een hoge werkdruk zou zijn zouden bouwvakkers daar hebben gezegd. Om de klus op tijd te klaren voor het uh, voetbalseizoen. Daar wilde Van Hals niet op ingaan. Daar wilde ook uh, de burgemeester niet op ingaan. Uh, wat we verder weten is dat de bouwvakkers, een 70 uh, man in totaal... Hun, uh, zijn ondergebracht in een nabijgelegen bioscoop, een grote bioscoop die uh, vlakbij uh, het stadion ligt. Nadat het uh, was ingestort, zijn die daar naartoe overgebracht. Menno Remeijer in Enschede. Dankje.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 Formateur Elio Di Rupo moet nu zijn conclusie gaan trekken. Die heeft gezegd gisteren nog dat hij zonder de N-VA niet door wil gaan. De N-VA was de grote winnaar aan Vlaamse kant van de verkiezingen. Die moeten mee in bad, zoals Di Rupo het zei. En bovendien uh, is een staatshervorming die ook andere partijen willen... is helemaal niet mogelijk zonder die N-VA. De Belgen zitten inmiddels al 389 dagen zonder regering. Een jonge man heeft op klaarlichte dag een tekening van Picasso gestolen... uit een galerie in San Francisco. De man haalde de ingelijste tekening van de muur... en wandelde heel rustig met het kunstwerk naar buiten... en stapte in een taxi. Alles is geregistreerd met be be bewakingscamera's. De beelden zijn inmiddels aan de media vrijgegeven. De gestolen tekening van een vrouwenhoofd... heeft een waarde van ongeveer 140.000 euro. In de galerie hangen meer werken van beroemde kunstenaars... en de eigenaar overweegt nu de beveiliging aan te scherpen.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 ANWB-verkeersinformatie met 15 files. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Amsterdam. Onder andere door een vrachtwagenbrand op de A1 richting Amsterdam. Tussen de afrit Meer en en is staat 9 kilometer file. Drie rijstroken zijn er nog dicht. Een verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt om via Utrecht. Andere kant op op de A1, dus naar Amersfoort... staat tussen Knoop het Meer en Muiden 6 kilometer door kijkers. En de A20, hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht... 7 Kilometer. Dat komt omdat de afrit Nieuwekerk aan de IJssel langs de A20... in beide richtingen dicht is door een grote brand in Nieuwekerk. En daardoor is de N219 tussen de aansluiting met de A20 en Zevenhuizen... ook in beide richtingen dicht. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Zes minuten over vier, u bent weer terug bij Radio Tour. Het derde uur, de etappe dus. Over 226 kilometer, windje mee naar Lisieux. En dus zitten we op een snel schema, Guillaume. We zitten op een heel snel schema, inderdaad gejaagd door de wind op die langste dag van deze Tour de France. Laat een tijdje geleden, 2007, won Fabian Cancellara de langste etappe van de Tour. Toen nog na Compiègne met een uitval in de laatste kilometers. Geen sprinters kwamen er toen aan te pas. En nu zagen we hem aan de achterkant van het pelotonrijd. Het Peloton waar tempo weer wat wordt opgevoerd, want ze moeten wel. Want er wordt hard gereden in de kopgroep. De kopgroep waar Johnny Hogeland slimmer is eigenlijk dan dat hij sterk is. Want bij Van Kanselij zijn ze wat verplanten, Bas. Het nieuwe westra hebben ze namelijk vooruit gestuurd. En dat is inderdaad een heel slim plan. Want Wester heeft alleen maar Mallory met zich meegekregen. En die roe is er, uh, is er inmiddels af. Samen met dus uh, uh, Hoogeland... En dat betekent dat als het zo blijft dat Hoogeland de bolletjes eruit gaat pakken. En dan voor de verduidelijkheid doeken is er natuurlijk ook af. Maar het ging om die roeveral. vooral. Goed bedacht door de ploeg van Van om het zo te doen. En het verschil tussen de twee koplopers die we dus nu nog over hebben. Liwe Westra en Adriano Malori. En die eerste achtervolgers is al meer dan 45 seconden. En het verschil met het peloton neemt ook weer ietsje toe. Want dat is uh, uh, dik twee minuten. Loopt volgens mij alweer tegen de drie minuten aan zelfs voor deze twee koplopers. Maar ja, er is nog wel een eind te koers hoor. Nog uh, ruim uh, uh, 45 kilometer, zo'n 6, 47 kilometer om precies te zijn voor Liewe Westra en Adriano Malori, Twee tijdrijders bij elkaar dus vooraan. Ze draaien door dat landschap van Normandië. De wind komt nu schuin van achteren en het tempo ligt hoog tegen de 60 kilometer per uur. When I rule the world Mooie, Coldplay, Viva la Vida. uit Vierhouten, goedemiddag, hier natuurlijk ook weer aanwezig. Gisteren sloten we de uitzending af. Go, Johnny, go, zei jij toen. Johnny Hooglands zou wel eens voor de trui kunnen gaan. Ere wie ere toekomt. Hij doet dat ook, maar als wij het weten, dan weten die anderen het toch ook. Ja, zeker. Dus, ik bedoel, ja, het is natuurlijk prachtig... maar ik nam aan dat er wel meer mensen gingen slapen met dat idee. Ja, we hebben gezien dat Roer natuurlijk hetzelfde idee in zijn hoofd had zitten. Alleen, ja, Johnny had al één punt extra. Dat weegt dan ook weer een beetje mee in de koppie. En dat heeft hij goed meegenomen. En het wilrennen, en zeker op dit niveau, is het ook... wat zit er in je hoofd en waar ga je ervoor? Ga je er echt voor? Nou ja, het is dus gebleken dat als je het vuur in je hebt zitten... om er echt voor te gaan. En dat, heeft, dat is al begonnen eigenlijk met het vorige puntje. Waar hij eigenlijk om drie kilometer voor de top nogal ja. wegrijdt. en uh, Hij wil gewoon geen risico's nemen. Hij wil gewoon iedereen lossen en niet het sprintje aan laten komen. Terwijl hij beter op oprijdt. En dat doet hij vandaag ook weer. Dus hij, hij, hij, hij, hij, hij is heel duidelijk. Ik hij, wil het. Hij punt. wilde het, hij doet het. Uh, en wat ze nu gedaan hebben, is dat gewoon... Ja, dat is slim, hè. Het is ploeggespel, hè. D dus ook mooi dat ze daar weer met twee mensen zitten, dat vakantseleer. Want je, je kan het wel willen en in je hoofd hebben. Maar er is ook nog zoiets als kunnen en in je benen, hè? Ja. Nou, het is duidelijk dat Leeuw-Westra is gewoon de tempobeul van de ploeg. Dat is de jongen die, die de tijdritten altijd bij de eerste vijf rijdt... zelfs bij de professionals gewoon echt gelijk de topaansluiting heeft gehaald. En, en laten zien wat hij waard is. En Samen met de andere tijdrijder is het een soort op Brachy geworden... inmiddels ja. uh, nu ze schuimwind mee op een peloton... Leuke voorsprong. Er is nog niet 1, 2, 3 uh, dichtgereden. Ze zullen echt moeten gaan jagen. Dus het blijft een beetje wind mee. Dus dat houdt ook in dat de koplopers ook niet echt stil gaan vallen. Met wind tegen heb je vaak ja. twee man tegen 10. Ten opzichte van het peloton. Dat het peloton snelheid maakt. En dus het gaat dichter. Nu twee man tegen 10 wind mee. Maakt niet zoveel uit. Je blijft harder. Het hard, gaat hard, hard om hard. Kortom, eh, slimme moves allemaal, eh, maar ook sprintersploegen die graag wel weer... Hebben. We hebben eigenlijk maar rage sprints gezien. Dus misschien wel eens gewoon een normale eindsprint hebben vandaag oh. met treintjes en zo. Hè? Ja, gewoon een hele echte. Ja. Ja. Laten we eens even in de koers gaan kijken. Want dan weten we, Guillo of die twee uh, tijdrijders Trofeo Baracchi voor de oudere uh, luisteraars onder ons, uh, zoals ze aardig noemde, uh, houden ze stand voorlopig. Ja, het is een mooi woord. Die trofee op Een mooie koers was dat ook altijd. Grote namen die daar wonnen. Grote koppels bij Bergamo in de buurt was dat. Maar ja, sinds de jaren negentig wordt die koers al niet meer gereden. Ja, de Grand Prix Eddy Merckx hebben we nu natuurlijk. De duo Dom Normand. Dat is in deze omgeving. Dat zijn echt wel bekende koppeltijdritten. En wie weet, misschien wordt er wel een nieuw koppel geboren. Met die Adrian Mallory en Lieve Westra. Ik denk Malori misschien nog een groter talent in de tijdrijden dan Westra. Want ik zei het al, hij is... Hij is al eerder een keer wereldkampioen geweest bij de belofte... en is de regerend Italiaans kampioen tijdrijden. Westra nou, won in ieder geval een uh, etappe, de proloog van de ronde van België. Dus ook hij kan het natuurlijk wel. En ik denk dat ze in het peloton wel moeten gaan oppassen... dat ze die twee niet te ver laten wegrijden. Want die mannen kunnen kop over kop heel hard doorrijden. Bij het peloton kijk ik weer naar de kleuren daaraan. Kom, ik zie zo waar de proef van Alberto Contador aan de leiding rijden. Eén mannetje van uh, HTC, uh, dan... Uh, een mannetje ook van de broertjes Schlek-HTC is natuurlijk voor Cavendish. Dat betekent dat de ploegen en de klassementsrenners... de armen weer in elkaar of de handen in één hebben geslagen. En samenwerken om die voorsprong terug te brengen. Maar die voorsprong is flink opgelopen. Twee minuten en 49 seconden. En we zijn inmiddels al onder de 40 kilometer van de streep. Betekent dat we over dik 10 kilometer dat klimmetje krijgen. En als daar dan die Westra en zijn vluchtmaat... Malori weg zijn, nou dan kan in ieder geval Johnny Hogeland gerust gaan slapen in een bolletjes trui. En ja, mag die morgen eindelijk die helm gaan opzetten, maar dan moeten ze natuurlijk wel goed gaan samenwerken. Doen ze dat op dit moment? Ja, hoor, ziet er prima uit. En uh, de Tourorganisatie is er inmiddels al wel zeker van dat Hogeland uh, die trui heeft, en uh, die is er dus ook zeker van uh, blijkbaar dat deze twee uh, dat klimmetje wel gaan halen. Want die hebben het net al omgeroepen dat Johnny Hogeland zich moet gaan melden straks uh, achter het podium voor de. Ceremonie protocolair. Zoals dat dan zo mooi heet. Ja, en wie wordt dan de etappenwinnaar? Hè? Die wedstrijd in de wedstrijd hè, die is dus zo goed als beslist. Want uh, Hogeland gaat dus die bergtrui pakken. Maar wie wordt er dan uh, etappenwinnaar? Zit hij hier vooraan? Of komt hij hier dan toch van achter? Westra en Mallory Met die uh, 2 minuten en 50 seconden ongeveer peloton. Daartussen zwemt trouwens nog altijd Leonardo Doeken. Dat is de enige van die uh, voormalige groep van vijf die nog niet is uh, teruggepakt. Maar die gaat nooit meer dat gat dichtrijden naar D. Deze twee die nu even op een wat moeilijker stukje rijden van het, van het parcours. Want de weg hobbelt een beetje. Het is niet al te best asfalt hier. Loopt ook heel flauw Loopt het een beetje heuvel op. En de wind kwam hier echt ja, behoorlijk eigenlijk meer van de zijkant dan van schuin achteren. Zeg maar. Zo draait en krult dat parcours een beetje door Normandie heen. En zo nu en dan krijg je echt een klap van die wind als je achter de, besch de, de bebossing vandaan komt. En dus loopt het ietsje minder nu bij deze twee. Duke is inmiddels ingelopen. Het is recht. Dus deze twee tegen het peloton. Westra en Mallory tegen het peloton. Tom van het Hek, tot half zee. Anouk, natuurlijk, he. down and dirty. Kenners weten nu dat wij zijn aangeland bij het toergevoel in Nederland. Dat begint dan met een geluid wat ergens op moet duiden. Uh, klinkt een beetje als een stofzuiger, dit Edwin van Helisse. Nou, ik zou het de Varseveldse Mistral willen noemen, oh. Tom. <laughs> Dit is namelijk de kapperszaak van meneer Houwer in, uh, in Varseveld. En Varseveld is zoals we allemaal weten natuurlijk uh, de hometown ja. van Robert Geesink. De Nederlandse troef in uh, de Tour de France. Uh, ja, meneer Houwer, komt hij hier trouwens wel eens om zich te laten knippen? Ja, af en toe komt hij wel. Maar uh, hij is natuurlijk heel veel onderweg en hij kan niet altijd hier zijn haar laten knippen. Hij is van de korte koep, weten we inmiddels, uh, Robert Gezing. Ja, ja heel kort. Ja. In de kapperszaak is er uh, genoeg dat refereert aan Robert Gezing. Beschrijft u eens even. Wat heeft u er allemaal aan de muren hangen? Ja, we hebben uh, een collage van uh, krantenknipsels. En, uh, ik houd iedere dag een beetje bij, knip het een beetje uit. En ik heb de, trui van, de witte trui van de Tyreno Adriatico heb ik er hangen. En de uh, nieuwe Rabobank trui en uh, posters van de fanclub. We hebben namelijk duizend posters laten maken en die hangen we in het hele dorp. En uh, leden kunnen die gratis afhalen. En daar zien we inderdaad met grote letters op staan succes uh, namens de Venklub van Robert Geesink. Daar bent u namelijk bestuurslid van, net als meneer Lechters. Uh, en ja, die Venklub, is die groot trouwens? Nou, het begint uh, lekker te groeien. We zitten nu op ongeveer een, uh, 365 of 370 uh, leden. En zijn dat dan allemaal varse velders? Nee, zeker niet. Uh, ze komen door het uh, hele land, uh, uh, zelfs uit het buitenland, Amerika, Spanje, Italië. Maar het grootste deel zit natuurlijk hier in deze regio, Aalten, Vasseveld. Ja, Varsenveld. De kapperszaak is dus al versierd. Maar ja, meneer Houwer, we gaan even naar boven. Want daar heeft u pas echt de schatkamer als het gaat om Robert Gezink, Zo is het wel omschreven. Dus we lopen even door de keuken heen. Even door een gangetje. Het is gelijk ook het huis van meneer Houwer. Bestuurslid dus van, uh, van die fanclub van Robert Gezink. De trap op. Ja, het is even een klimmetje. En dan komen we terecht in uh, wat dus heet de schatkamer van Robert Gezink. Door de deur. En ja, nou, dit is meer dan een hobbykamer, meneer Houwer. Alles wat wielrennen uh, aangaat, dat hangt hier aan de muur, hè? Shirts, artikelen, schilderijen van Robert Gezink. Uh, waar komt die, die, die bewondering voor die renner zo vandaan? Ja, ik heb altijd liefde gehad voor de wielersport. En uh, nou hij eindelijk een keer een jongen die heel dichtbij komt en die vanaf kind af aan al kent. En dat is natuurlijk geweldig als hij voor hem mee doet. En is zeker op de mooiste discipline, op het klimmen, hè. Ja, dat, dat voor je meedoen moeten we het toch even over hebben, meneer Lechters, want uh, gisteren die val, ja dat was natuurlijk wel een forse tik, ik denk ook voor de fanclub, hè? Ja, dat was uh, schrikken, want uh, ik weet het nog goed, ik stond hier met de auto voor de deur, ik moest even wat ophalen bij uh, Henk Houwer. En ik hoor op de radio een valpartij, Rabo-renners uh, erbij, nou ja, dan denk je, ja, daar zal Robert niet bij zitten, maar uh, ja, Robert Geersing hard gevallen, dus dan uh, schrik je wel, ja. U heeft de beelden daarna natuurlijk ook gezien. Hè? De bebloede benen, dat, dat, dat zag er niet goed uit. Nee, het zag er zeker niet goed uit. Uh, maar ja, je weet hoe uh, wielrenners zijn. Hè? Die stappen gelijk weer op. En uh, het is onvoorstelbaar dat ze uh, uh, uh, fietsen. Hè? En, en pijntjes, uh, nou, dat maakt hun niet uit. Ze gaan gewoon door. En toch hoor je zeggen, meneer Houwer, ja, die komende dagen die zijn natuurlijk wel cruciaal. Hè? Of die ze doorkomt, want uh, het gaat pijn doen. Ja, zeker gaat dat pijn doen. Maar hij heeft natuurlijk een supergezond lichaam, dus dat herstelt ook snel. Ik denk als hij vandaag zonder uh, kleerscheuren doorkomt en geen tijd verlies, dat hij er morgen alweer weer een stuk beter voor staat. En het weer is ook goed hè, op het ogenblik. En ze fietsen niet zo hard, dus uh, ja, ik denk, uh, ik denk dat het goed komt. Ja, dat is in zijn voordeel natuurlijk, dat weer. Ik zie daar uitvergroot een artikel. Eddie Merckx die zegt, Gezink kan de Tour winnen. Daar bent u natuurlijk ook van overtuigd. Uh, daar ben ik wel van overtuigd, maar uh, uh, vandaag, nee, of van het jaar nog niet. En ik denk dat het nog een jaartje of uh, drie, vier duurt. Uh, Robert moet nog iets doorgroeien, iets sterkere benen krijgen... en één uh, tandje zwaarder kunnen trappen. En dan uh, denk ik dat dat uh, zo rond 2016, 2017 zeker gaat gebeuren. Ah, de fanclub is van de lange termijn. Een podium zou natuurlijk al heel mooi zijn, want uh, u heeft de reis naar Parijs al geboekt. hè? Ja, de reis naar Parijs uh, is, is geboekt hè? Uh, op de zondag op de Champs-Élysées. Uh, ja, de bus is vol. Uh, we zijn zelfs bezig om nu een, een grotere bus uh, te regelen. Dus uh, mensen kunnen zich nog aanmelden. Uh, het is wel kort dag nog. Uh, maar uh, ja, we gaan er zeker naartoe. Nou, we lopen nog even naar beneden naar uh, de kapperszaak waar we begonnen zijn. Moeten we weer eventjes de trap af natuurlijk. Want er was één ding wat ik nog even wilde checken. En dat is de prijslijst in uh, die kapperszaak. Natuurlijk vrij belangrijk, uh, ook voor, uh, voor de wielrenner. Even kijken welke kant moesten we op. We gaan uh, naar links, de kapperszaak weer in. Waar overigens... Uh, Eén uh, persoon in de stoel zit uh, en ik zit even te kijken naar de prijslijst, want ja meneer Houwer, één ding uh, mis ik, u doet niet aan benen scheren hè? Nee, we scheren geen benen, nee. Uh, ik heb ook ik, ooit een keer een verzoek gehad van iemand, uh, daar moest ik het borsthaar van knippen, maar uh, dat heb ik toch maar geweigerd, ik zeg, uh, daar kan je vriend ook wel, uh, dus uh, daar heb ik geen zin in. De fanclub dus van Robert Gezink en laten we voor hun hopen dat het een mooie tour voor hem wordt. Nou, wij gaan uh, naar de koers waar zij snellen richting Lyceux. En uh, Robert Geesink uh, met puffen en dergelijke heb je beschreven. Guillaume, hij rijdt gewoon in het peloton, hè? Hij rijdt er gewoon in het uh, peloton. Ik kijk nu naar een groepje dat uh, achter het peloton uh, rijdt. Waar in ieder geval ook uh, Sylvain Chavanel weer uh, in rijdt. En die hebben toch een uh, achterstand uh, op uh, het uh, peloton. En uh, er werd zojuist ook gemeld dat Kevin is erin zou zitten. Ik kijk nu trouwens naar Chavanel. Maar... Even kijken hoor, is het inderdaad Cavendish? Nou nee, ik kan het maar eens niet voorstellen. Mark Renshaw, die zou er in ieder geval uh, wel in zitten. Want uh, de mannen van HTC, die maken gewoon tempo aan kop. En dat zijn toch echt uh, de ploeggenoten van Mark Cavendish. Nu hebben ze ook Matthew Goss, de winnaar van Milan Sanremo, hebben ze erbij zitten. En ze hebben al aangekondigd dat dat voor hun mogelijk een tweede kans hebben is... op een etappe overwinning als Cavendish een keer niet goed is. Dus zou het ook nog wel eens kunnen zijn dat ze op dit moment voor uh, Goss gaan werken. Maar ik meen toch... Echt Kevin is daarachter in het vijfde wiel zo'n beetje te zien zitten... bij dat peloton dat op drift is geraakt. 1 minuut en 45 seconden is het verschil nu tussen het peloton en de twee koplopers. Die twee mannen die bijna bij dat klimmetje moeten zijn. Ze zien hem uh, al liggen. Als ik uh, nu naar links kijk, zie ik dat ook. Tenminste, daar ligt een heuvel en we zitten qua kilometer, uh, kilometrage bijna aan die 197 kilometer. De weg zie ik omhoog lopen. Ik zie veel publiek en heel veel campers bovenaan. Dus het kan niet anders... Dat moet die Courte du Bilo zijn. Laatste klim van vierde categorie. Maar ja, we weten het al. De bergtrui gaat na vandaag naar Johnny Hogeland. Mooi prijsje voor de vakantie Solijploeg. Mooie publiciteit. En het levert natuurlijk ook gewoon simpelweg geld op naast die mooie trui. De twee vooraan. Lieve Westra en Adriano Malori, Die gaan zo'n beetje beginnen aan die klim. Zitten op een moeilijk gedeelte met zijwind. En worden opgejaagd. Opgejaagd niet alleen door het peloton. Maar ook door een enorme donkergrijze lucht die daaraan zit. Te komen, ook vanaf die rechterzijde waar de wind vandaan komt, terwijl de nuweg nu weer een beetje draait. Daar komt een donkergrijze lucht aan en we zagen er net uh, werkelijk waar al van een afstandje dat het daar werkelijk hoosde van de regen. Dat komt op uh, ons af wellicht en op de twee koplopers op Westra en Mallory, die nu begonnen zijn aan die laatste klim van de dag, die Corde Bilo. Klassiekertje van Sam en Dave. I'm a Soul Man. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is 1 minuut over half 5. Hier is Lieslot Thomas met de hoofdpunten. Bij het ongeluk in het stadion van FC Twente zijn 15 mensen gewond geraakt. Er is één dode. Eerder was sprake van 13 gewonden. Zeker 10 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het puin wordt met honden en infraroodcamera's nog steeds gezocht naar mogelijke slachtoffers. Verslaggever Menno Reemeijer. Dat is ook wat de burgemeester steeds aangaf. We weten niet wat er onder dat puin ligt. Ze zijn er nog bezig met honden, met camera's, met infraroodcamera's. Dus ze zijn nog zeker niet, niet klaar. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden het dak van een van de tribunes in. Er waren tientallen bouwvakkers aan het werk. Opnieuw Menno Reenheijer. Wat we verder weten is dat de bouwvakkers, een 70 man in totaal, hun zijn ondergebracht in een nabijgelegen bioscoop, een grote bioscoop die vlakbij het stadion ligt nadat het was ingestort zijn die daar naartoe overgebracht. Om half zeven dan is er weer een persconferentie in het stadhuis van Enschede.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 over de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. is wisselend bewolkt zijn een aantal buien. Alhoewel dat laatste op dit moment wel heel erg meevalt. Dat ziet er aardig uit de komende uren. Blijft dat ook zo. Maar ik denk dat vanavond later en vannacht... Er toch vooral in het westen van het land weer een aantal buien op zullen treden. En morgen hebben we een geheel wisselende bewolking met af en toe een regen- of een onweersbui. Wat zonder tussendoor, De waait een straffe zuidwestelijke wind. Windkracht 4, 5. En het wordt morgenmiddag in het noordwesten graden of 19. Maar land in was kan het nog altijd 22, 23 graden worden. Eigenlijk, buiten de buien om, helemaal geen onaardig weer. Zaterdag is het eigenlijk hetzelfde weer. Zondag is het hetzelfde weer. Maandag, dinsdag en woensdag, dan neemt de buiigheid af. Maar... Met redelijk wat zon en de temperatuur boven de 20 graden. Helemaal geen onaardige Nederlandse zon. ANWB ah, Verkeersinformatie. 24 files op dit moment. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Amsterdam. Want zo staat er op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen de afrit Gooimeer en knooppunt Diemen nog steeds 9 kilometer file. Drie rijstroken zijn er dicht. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt het beste om via Utrecht... door vanaf knooppunt MS de A27 te kiezen. Andere kant op, dus Amsterdam-Amersfoort, tussen Knoop het Watergaas, en Muiden, 6 kilometer. De, normaal de wisselstrook die normaal gesproken in deze richting open is, is nu open voor het verkeer richting Amsterdam, omdat daar nu zo'n lange file staat. A12, Utrecht-Den Haag, tussen Knoop het Lunette en Knoop het Oude Rijn. Drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Moordrecht. Zes kilometer. En de N219, die is in beide richtingen dicht door een brand kijk aan de IJssel. De afsluiting is tussen de aansluiting met de A20 en Zevenhuizen. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 Kijk op steunemma.nl, Robert en Brink. Vijf minuten over alle vijf. U bent weer terug in de Tour uh, Geo 2 tijdrijders die een bergje over moesten. Ja zeker. die twee tijdrijders die een bergje over moeten. En uh, ja, misschien toch nog uh, proberen om uit de greep te blijven van het uh, peloton. Uh, Lieve Westra en Adriano Malori. Dat kunnen ze wel, ze hebben een voorsprong van 1 minuut en 5 seconden op het peloton. En in het peloton wordt het tempo gemaakt. Opnieuw door de ploegmaat, moet ik nu zeggen, van Matthew Goss, HTC High Road. Want uh, inderdaad, Mark Kevin zit er niet meer bij hoor, bij die eerste vijf daar uh, in dat uh, peloton. En hij wordt inderdaad via de tourradio ook gemeld bij de achterblijf. Bij mannen die op achterstand rijden. We hebben trouwens een groepje met daarbij. Sylvain Chavanel, met Pinot, met Roa, met Jerome, met Paulinho. Onder andere etappenwinnaar vorig jaar. Die een achterstand hebben van 3 minuten en 50 seconden op de kopgroep. Op de twee koplopers. Als we dan bedenken dat het peloton op 1-10 zit. Betekent dat dat ze 2.40 achterstand hebben op het peloton. Die komen dus echt op achterstand hier binnen. De koers is in elk geval open. Hopen dat het allemaal goed gaat daar. Want het is inmiddels alweer heel erg. Ja, het is lekker aan het regenen uh, inmiddels weer. Uh, niet zo hard als, we dat we, als waar we bang voor waren trouwens. Maar ja, er komt wel weer genoeg regen naar beneden om de weg uh, behoorlijk uh, nat te maken. En daardoor natuurlijk ook een beetje glad te maken. En het is ook niet al te breed in dit gedeelte waar we zitten. Terwijl de twee koplopers Mallory en Westra ietsje achter ons. Een paar honderd meter achter ons. Onder het doek doorrijden van de laatste 25 kilometer. 25 kilometer dus nog voor de twee koplopers. De Fries, lieve westra En het blijft lachen om naar de uitspraak te luisteren van zijn voornaam. Door de Fransen van de organisatie Lieu-Westra maken ze er iedere keer van. Nee, het is Liewe. En hij komt uit Friesland en hij rijdt op kop samen met Adriano Malori. Maar de voorsprong is maar een minuut. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 75. Les enfants font une Le maître est tout ému Demain, il va quitter sa chère école Sur cette estrade, il ne montera Classe, il s'est assis, il en a vu défiler des gamins qu'il a. De beaux prix sont remis aux élèves Tous les discours sont terminés Sous le préau, l'assistance se lève Une dernière fois, les enfants vont chanter Adieu, monsieur le professeur. Nummer 75, hè. was dan Kenze. Dat betekent dat we alweer een kwart gehad hebben van deze Tour Top 100. Dus dat zegt ook iets. Uge Offre, was het. Um, Aard Vierhouten, we hebben het al even gehad over de slimmigheden uh, van Vacan Even iets heel anders. Um, ik zag Robert Gees een keer van fiets wisselen. Maar ik zie die Contador uh, uh, vaker van fiets wisselen dan dat hij fietst langzamerhand. Die, die zie ik steeds, wat, wat is er aan de hand? Wat doet hij? Het ziet er heel eenvoudig uit, maar huppakee. Je fietsje en dan weer. Ja, dit we gisteren gevallen. Meerdere jongens gevallen. Gezing natuurlijk ook. We hebben het allemaal gezien. Konden doorgevallen. En dan uh, is de vraag, is de fiets nog heel? Kun je er nog mee verder? Waarschijnlijk hebben ze allebei een nieuwe fiets gehad vanochtend. Een nieuwe fiets moet dan exact hetzelfde staan als je fiets waar je op gewend bent te fietsen. Dan kan dan op een gegeven moment toch een kleine hapering in zitten. Dat het zadel, nieuw zadel, net even te hard, net even iets te hoog. En dan zit je een beetje... Te... Zeker in zo'n lengte van een etappe, dat je 150, 160 kilometer al gereden hebt... dan voel je je op een gegeven moment ongemakkelijk. Wil je, wil je net even dat tikje veranderen aan je fiets? Ja, dan moet je toch wisselen eerst, voordat er iets aan veranderd kan worden. En kan het ook zijn dat je, doordat je misschien anders op de fiets zit juist... doordat je pijn hebt, misschien ook wel weer net een ander iets van je fiets verlangt, zeg maar? Of, of is dat wel heel lastig af te stellen onderweg natuurlijk, okay. Nee, ik denk dat allebei wel jongens zijn die die, die, die maten moeten kloppen. Dat moet exact zijn. Dat schat ik wel zo in. Zowel voor Robert als voor uh, Contador. Dus uh, dat heeft echt wel te maken met dat de stuur misschien net ietsje meer gekanteld moet zijn. Of het zadel een klein stukje met de punt van het zadel naar beneden. Dat die, niet, dat die niet helemaal waterpas staat. Dit zijn maar kleine dingetjes, maar die ga je wel voelen. En dat zijn wel hele belangrijke zaken die je nu gelijk al moet veranderen. Want als je daarmee door gaat fietsen, dan krijg je juist de problemen. Dan ga je je rug gaat een beetje aanpassen of... Uh, en ja, dan ga je de problemen eigenlijk nog meer opzoeken. Dus zoeken. je houding houden, zeg jij. Ja. Um, Contador maakt een vrij uh, relaxte indruk, zeg maar. Gezing zie je natuurlijk niet zoveel in beeld, maar wel een paar keer wat eerder deze middag. Wat, wat is jouw idee? Hij heeft, hij heeft toch wel last, hè? Ja, het tempo is te hoog en het, het blijft ook nerveus. Er staat wind. Je hebt hem wel wind mee. Maar met wind mee kan het ook gewoon uh, vervelend zijn in een peloton. En dan dan blijf je toch de hele dag aan tent. En je voelt je al niet lekker. Gewoon, zoals hij gevallen is gisteren... dan kun je gewoon vandaag niet een ontspannen dag meerijden in de Tour. En dat is sowieso voor een kopman altijd al lastiger dan, uh, dan de anderen. Wat je wel ziet is dat er nu gelijk al een groepje op achterstand is... op kilometer 40 van de, van de, van de finish af. Dat ze zich laten lossen. En dat is toch niet een teken van, van luxe, hoor. Kortom, het is een pittige dag. Uh, ook voor Gezink, die gelukkig, uh, in ieder geval zoals het er nu naar uitziet... wel gewoon in die groep kan gaan finishen. Maar we gaan eens kijken in de koers. Radio. We gaan eens kijken in de koers en dan uh, krijgen we altijd zo'n mooie uh, tourflip. Ja. Die autour de France wilden we er nog even bij zeggen. Maar dat wisten de luisteraars natuurlijk al. Guido, uh, ja, uh, die twee uh, redden ze het nog? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is toch wel jammer. Daar gaat Mallory trouwens. Die demareert uit de rug van lieve Westra. En Westra blijft gewoon zitten hoor. Die denkt ook: van jongen, doe je best maar. Want we hebben nog 18,7 kilometer te gaan. Het verschil met het peloton is nog 27 seconden. En dit gaan we toch niet redden. Want anders, hij zwaait ook zelfs nog even keurig naar de camera, Westra. Want anders zou het best een hele mooie zijn. Zijn geweest, hoor. Ik denk dat Westra Mallory wel geklopt zou kunnen hebben op deze lastige aankomst. Want Mallory al tien overwinningen in zijn nog jonge profcarrière. Maar ja, allemaal overwinningen in tijdritten. Iets anders heeft hij nog niet gewonnen. Dus het is niet echt een sterke finisher. Zul je altijd zien dat hij nu weg blijft. Maar goed, dus laten we daar maar niet op vooruit blijven. Op uh, vooruit lopen. Achter in het peloton zagen we inderdaad uh, problemen voor renners. We zagen Garate achteraan rijden. De man die uh, gisteren ook hard gevallen is. Breukje in zijn uh, bovenarm. En uh, die heeft ...heeft dus ook veel last en moet als een van de eersten ook weer lossen... ...nu uit het peloton waar het tempo weer flink is opgevoerd. Robert Geesink zit er nog keurig in. Verder achter dus een groep met allemaal mannen... ...onder andere Mark Cavendish die in elk geval niet zal meedoen vandaag. We kijken nu wel weer even naar de kop van het peloton... ...waar we nog steeds een ploegmaat zien rijden... ...en waar we Matthew Goss ook keurig daar voorin zien zitten. Is het een aankomst voor hem of niet? Want het is een lastige aankomst. We gaan eerst door het dorp zelf, door Ligieu... 158 kilometer verwijderd van Parijs. Daar is het slingerachtig hoor. Daar is het smal, bochtig. Daar gaan we door de straten heen tussen de huizen door. En dan kan het heel gevaarlijk worden. En daarna dan krijgen we nog een klimmetje van zo'n kilometer of 2 tegen 6%. En dan is het nog een kilometer vlak voor de echte sprinters. Maar dan moet je er wel bij zitten als het vlak is. Westra wordt ingelopen. En die eenzame koploper. 31 seconden, Sebas. Hij gelooft er nog wel in, want geeft natuurlijk alles. Heeft de handen op de remgrepen en probeert zich op die manier zo snel mogelijk natuurlijk vooruit te krijgen. 35 seconden de voorsprong voor die Adriano Malori. Ik wil eigenlijk zeggen klein Italiaan, maar zo verschrikkelijk klein is hij eigenlijk helemaal niet. Maar het is nog wel dus een jonge Italiaan. Nu dus alleen nog overgebleven van die kopgroep van vijf die we de hele dag gehad hebben. Ik ben wel benieuwd wie de jury straks gaat uitroepen nog tot meest meestrijdlustigste renner. Want uh, lieve Westra die uh, begon de ontsnapping. En die heeft natuurlijk uh, ook tot, uh, nou ja, tot net, tot een minuutje of anderhalf nog aan de leiding gereden, maar ja, Malori rijdt nu nog alleen aan de leiding en dat wordt dan nog de keuze, dus die die jury moet maken. Maar ook dat is een prijs in de marge. Het gaat om de ritsegen. We zijn onderweg dus naar Lier, onderweg dus ook naar de laatste 15 kilometer. 35 seconden. Kijkt Mallory nu, ziet Malori nu op dat gele bord staan van die dame die dat aangeeft. Het verschil tussen hem en het peloton hier vlak achter. I'm mm not -hmm. Ik dat Ja, wel ophouden dan als wij het zeggen. Wij gaan met Aardvierhouten praten. We hebben geen tourflits voor de nodig. Uh, we gaan eens even kijken. We gingen van vijf naar twee. En uh, van twee naar één. Is dat nog een zinvolle poging? Want Westra dacht, ik heb mijn werk gedaan. Het is mooi geweest. Het was ook een beetje leeg, natuurlijk langzamerhand. En deze Malori denkt, nou wie weet, wie weet. Is, is het zinvol? Het is vooral zinvol voor het rode rugnummer: de, de, de prijs van de Strijdlustige Renner. En die gaat hij op deze manier uh, ja, zeker opstrijken. Dus hij gaat op het podium staan dadelijk. En morgen met het rode rugnummer rondrijden. En ik denk dat dat voor hem uh, ja, hetgeen is wat, wat hij hier kan behalen. En wat Liewer betreft, die had zeker makkelijk meegekund. Maar het puntje was weg. De, de, de beegdrui was veilig. En dat was zijn opdracht. En dan spaar je zelf voor de rest van de dag nog... Een je helemaal leeg rijden, nu in deze finale, langs dit happen... dat is uh, eigenlijk ja. niet zinvol. Want, dus dat is want eigenlijk, het is ja. nog even, we hadden het daar gisteren ook over... met mensen die dag in dag uit al meteen mee waren. Nu zien we een paar van die mensen ook een beetje uh, van achteren. Ja, het is, een, het is wel mooi om te zien. Lou West op kop, ook Sean Hoogland rijdt op kop. We zijn al eerder vooruit geweest in de Tour. En renners waar uh, Lua dan de eerste dag mee vooruit was in de kopgroep... dan zitten toch Perez, uh, Roy die zitten toch allemaal in de laatste groep nu. Die zijn echt gelost uit het peloton. Dus om aan te geven dat de echte verschillen tussen... wat je doet en wat je aan kan... en hoe goed je bent conditioneel en hoe sterk je bent als coureur... Dat betekent dat Leeuwen toch gewoon echt super in orde is... en uh, goed te begonnen is aan de Tour hier. En datzelfde geldt natuurlijk ook, ook voor Johnny. Ja... Die verschillen zijn er dus. Je wordt er dus gewoon gelost in de groep op dit moment. Want het zijn hele, hele pittige dagen. Deze Tour is een hele pittige Tour. En vandaag ook weer steeds op en af, doordat Normandië nu deze keer en wind en regen... en nou ja, niks zit mee, hè, dat opzicht ook. Nee, ze krijgen nog niet cadeau op dit moment in de Tour. De start was oké, de temperatuur was goed. Maar op dit moment, met gisteren erbij, dit ga je zeker voelen... We zijn al eventjes onderweg, toch? Dat begint ook een beetje door te wegen voor een aantal. En zeker het vooruitrijden. Het is niet zo simpel om even in de Tour een dag voorop te rijden. Kijken is makkelijker. Kijken is veel makkelijker. En kijken doet ook Gio Lippens. Die heeft ook de verschillen, Gio. Ik heb de verschillen. 28 seconden is de voorsprong van de leider... Op het peloton. En daartussen een man die weggesprongen is. Ongelooflijk eigenlijk, want het is ook een man uit die oorspronkelijke kopgroep. Met Westra en Hogeland. Anthony Roet. Die springt gewoon weer weg uit het peloton. Heeft blijkbaar nog niet genoeg energie verspeeld in deze etappe. Hij grijpt dus naast die bergtrui. Die gaat om de schouders van Johnny Hogeland. En dat is toch wel mooi, want dankzij de collega's van Infostrada. weten we nu ook dat Hogeland de 15e Nederlander is die het bolletjestruikklassement tussendoor kan leiden in de Tour de France, de eerste sinds Karsten Kroon in 2005. In datzelfde jaar trouwens ook reed Erik Dekker even in de bolletjestrui. Dus Johnny Hogeland gewoon in die bolletjestrui na deze etappe. En nu zijn het de ploegmaats van Philippe Gilbert. Of moet je zeggen van André Greipel. Of moet je zeggen van Jurgen van der Broek. Want die rijden allemaal bij die Belgische ploeg van Omega Pharma Lotto. En dat zijn eigenlijk allemaal mannen op wie we gaan letten. Natuurlijk, uh, Greipel is de beste de sprinter. Die uh, was gisteren boos op Gilbert. Omdat hij mee had gesprint in de Massa Sprint. En uh, hij daardoor niet in een goede positie gemanoeuvreerd kon worden. Van der Broek is al boos geweest op Gilbert. Omdat hij achter hem aanreed toen we aankwamen op de muur de Bretagne. Achter een ploeggenoot aanrijden. Dat is not done in het uh, peloton. En... Uh, nou, Gilbert zit er natuurlijk ook bij. Maar goed, Roe heeft in ieder geval nog steeds een voorsprongetje van... ik denk nog geen 100 meter op het peloton. Daarvoor dus op 35 seconden die Mallory. We hebben nog 11,5 kilometer te rijden. Ik zie ze allemaal in één beeld als het ware. Die weg die is kaars, kaars, kaars, recht Waar we op dit moment op zitten. Mallory, handen onder in die beugel. helemaal. Diep zakt hij nu voorover, want die weg die loopt er even een paar meter naar beneden. En dat is natuurlijk, even lekker neemt hij echt die tijdrithouding aan. Die handen op het middenste deel van het stuur. Helemaal met zijn neus bijna tegen het stuur aan. En nu neemt, gaat hij, gaan die benen weer bewegen. Dan komt er nu een stipje over dat heuveltje heen. Dat moet dan roe zijn. En daar zie ik dan dat hele pak aankomen. na. Ja, dat hele pak. Er is dus wel een aantal renners af. Het peloton, what's left about it. Maar Lori nog altijd aan de leiding. Met 30 seconden voorsprong op uh, die roe. En 38 seconden voorsprong op het peloton. De wind is een beetje wat gaan liggen. Het regent ook wat minder dan dat het het dus net uh, gedaan heeft. Maar die weg is dus kaarsrecht. Het peloton ziet hem rijden. En ze zien met z'n allen het pano van de laatste 10 kilometer. You'll say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 Tiffany's Deep Blue Something. Het is 1 minuut voor 5, maar we gaan het nieuws van vijf uur een beetje uitstellen. En u snapt het wel, want uh, de finish is er nog niet helemaal... maar we gaan toch echt de slotkilometers in. En de grote vraag is natuurlijk, hoe is het met Malori? 20 seconden is nog maar over van zijn voorsprong, terwijl hij al even in een klimmetje zit. Maar het is nog niet die klim die tussen de derde en de eerste kilometer voor de finish zit. Dus in de laatste drie kilometer, dan gaat het echt lastig omhoog hoor. Lastiger dan de meeste mensen denken. Maar ook hier moet hij even toch uh, hard stampen op de pedalen. Hij blijft weliswaar in het zadel zitten. Het peloton zit er vlak achter. 18 seconden slechts. En we zagen zojuist een compleet kwartet van Rabobank mee voorin draaien. Robert Geesik daar. In het laatste wiel, die werd uit uh, problemen gehouden. Maar nu zijn het weer de mannen van Philippe Gilbert die daar uh, al het uh, werk doen. Ik zie Gilbert er zelf uh, niet bij zitten trouwens hoor.